Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een aantal ziekenhuizen komt de reguliere zorg weer op gang. Nu er minder coronapatiënten op de intensive cares leren. Zo kunnen patiënten in Noord-Holland en Flevoland weer naar de polykliniek. Wel moeten ze van tevoren een vragenlijst invullen om te bepalen of ze geen corona hebben. In de klinieken zijn maatregelen genomen zodat mensen bijvoorbeeld in de wachtkamer voldoende afstand kunnen houden. De ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland garanderen de veiligheid van de patiënten die naar de polykliniek komen. Door gedeeltelijk weer open te gaan willen de ziekenhuizen de wachtlijsten beperken. Winkeliers pleiten voor eenduidige afspraken over wat wel en niet mag in winkelstraten. Voor winkels zelf geldt een coronaprotocol, maar voor winkelstraten niet. Detailhandel Nederland vindt het prima dat meer mensen willen winkelen, maar het ontbreken van regels voor winkelgebieden is volgens de organisatie onduidelijk voor de consument. Een van de twee zendmasten in Den Haag, waar vannacht brand woedde, is een C2000-mast. Die wordt gebruikt voor de communicatie van hulp- en veiligheidsdiensten. De brand was snel geblust en de communicatie is niet verstoord geweest. De andere mast is van een particulier bedrijf, waarschijnlijk voor het 5G-netwerk. Daar is de schade groter. De politie onderzoekt of de branden zijn aangestoken. De afgelopen weken gebeurde dat al meerdere keren. Het gaat mogelijk om acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Op sociale media gaan complottheorieën rond dat er een verband is tussen 5G en corona. Maar er is geen enkel bewijs voor. In Arnhem is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde stond de auto al in lichte laaien. Vorige week waren er in de stad 17 autobranden. Zaterdag hield de politie in Arnhem in verband met die branden een man van 39 aan. Dan het weer nog. Eerst bewolkt, mogelijk wat regen, later zo goed als droog en de zon gaat schijnen. Het wordt 13 tot 17 graden en vanaf morgen een aantal dagen droog met zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 gevallen zijn. U luisterde naar een historische opname van 10 mei 1940 door het ANP. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag vandaag, morgen en woensdag uw gastheer zijn bij dit programma. Vandaag zal het programma geheel in het teken staan van 4 mei van de Tweede Wereldoorlog en de muziekkeuze zal ook uitsluitend nummers bevatten van de jaren 40-45. Als eerste heb ik nu klaarstaan een lied, dat heet het Grebbeberglied. Het Grebbeberglied werd gezongen door Willy Derby en was geschreven door Jaak van Tol. Jaak van Tol, die voor de oorlog veel voor Louis Davids schreef... Joodse cabaretier. Uh, en dat was dan ook merkwaardig eigenlijk... dat tijdens de Tweede Wereldoorlog van Tol... een volledige 180 graden draai maakte. En uh, het uh, cabaret Paulus de Ruiter verzorgde... met een stroom aan antisemitische liedjes. Uh, compleet dus de andere kant van... Voor de oorlog. Het Gebbeberglied, wat hij ook gemaakt heeft, is eigenlijk het laatste lied waar in verzet wordt aangetekend en de dappere strijders op de Gebbeberg worden herdacht. We gaan luisteren naar de toenmalig beroemde zanger Willy Derby. Willy Derby uh, belandde uiteindelijk uh, in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen en... Uh, na zijn vrijlating mocht hij van de Duitsers een half jaar lang niet optreden. In 1944 overleed hij aan een hartkwaal. We gaan luisteren naar het Grebbeberglied. Ver van het gevoel der grote sneden waar de grebsprijt werd uitgestreden rustend tussen stille groen, zij die door hun plicht te doen, nimmer meer teruggekomen zij, kom eens een handje voor bloemen, en let ze neer op zo groot. Er is een held, die op het veld Zijn leven voor het vaderland gaf. Zij die in vrede hier slapen Hebben hun offer gebracht Zachtjes zingt de wind Voor veler moeders kind zij maar, zij maar, maar, Hoogste wat een mens een kind kan geven, is het opperen van zijn eigen leven. Eerbied en ook dankbaarheid, rust als plicht en allen tijd. Nu op elke man van Nederland stam. Moeders, uw jongen ging heen Maar draagt uw leed niet alleen Kinderen verdrietig en nog Laat ons in familie zijn Kom eens een handje neer op zo'n graf, want de rusten held, die op het hebben zijn leven voor het vaderland gaf. zij die vrede hier slapen, hebben hun offer gebracht. voor vele moeders. Dat was Willy Derby met het Grebbeberglied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam muziek als troost een belangrijke plaats in troost en verzet. Uh, de, uh, de bekende, in die tijd bekende zangeres... Jetty Perl... Uh, gaf daar vorm aan. Zij was een Nederlandse zangeres... die in Londen belandde... en daar voor Radio Oranje... Uh, uitzendingen deed... en met name uh, liedjes zong... en ook een klein cabaret deed... de Watergeus geheten. Ze was gevlucht via België, Parijs en Bordeaux... en wist zo uiteindelijk in Engeland te landen. Het lied van Vera Lynn, We'll Meet Again... wat iedereen kent en wat we ook later deze uitzending natuurlijk gaan beluisteren... was een lied van troost... dat we uiteindelijk allemaal elkaar weer na de oorlog zouden kunnen tegenkomen. Jetty Pearl maakte daar een Nederlandse bewerking van... en dat heet... Dus we zien elkaar weer. Ik ga nog meer van Jetje Peel draaien. Zij is vandaag dan ook onze artiest van de dag. We zien elkaar weer. Jetje van Radio Oranje. Aan hen die wij moesten verlaten. En die van ons gescheiden zijn.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 Als een goed Hollander doet Tot de donkere wolken weggedreven zijn En nu de koppel omhoog Weg die traan uit je oog Optimistisch en blij Want het duurt niet meer lang Klinkt vol vreugd onze zang Dan is het wij zien weer. en ik weet ook wanneer op een dag vol en vol Dat was Jetje van Radio Oranje. Zoals u misschien al gelezen en gehoord hebt... is er op ZFM vandaag ook de nodige aandacht. En ook op ZFM TV. Vanavond om zes uur een uitzending op kanaal 40 van Ziggo hier in het dorp. En uiteraard op YouTube. Ook in dit programma willen wij, behalve de muziek... ook de gestorvenen van de Tweede Wereldoorlog herdenken... En ik doe dat met een uh, beroemd gedicht van Jan Kampert. Jan Kampert die gevangen zat in de, te, in de Scheveningse gevangenis. En daar het beroemde gedicht schreef. De veertien doden. En dat gaan we nu beluisteren. Het lied der achttien doden van Jan Kampert... Een cel is maar twee meter lang en nauw twee meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal, mijn makkers bovendien. We waren achttien in getal, geen zal de avond zien. O liefelijkheid van lucht en land van Hollands vrije kust, eens door de vijand overmand Vond ik geen uur meer rust. Wat kan een man oprecht en trouw Nog doen in zulke tijd? Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw En strijdt de ijdele strijd. Ik wist de taak die ik begon, Een taak van moeite en zwaar, Maar het hart dat het niet laten kon, Schuilt nimmer het gevaar. Het weet hoe eenmaal in dit land de vrijheid werd geëerd Voordat een vloekbare schennershand het anders heeft begeerd Voordat die Eden breekt en bralt, het misselijk stuk bestond En Hollands landen binnenvalt en brandschat zijn grond Voordat die aanspraak maakt op eer en zulk Germaans gerief een land dwong onder zijn beheer en plunderde als een dief. De rattenvanger van Berlijn pijpt nu zijn melodie. Zo waar als ik straks dood zal zijn. De liefste niet meer zie. En niet meer breken zal het brood. Nog slapen mag met haar. Verwerp al wat hij biedt of bood, die sluwe vogelaar gedenkt die deze woorden leest, mijn makkers in de nood, en die hen nastaand allermeest in hunne rampspoed groot, zoals ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk. Er komt een dag na elke nacht, voorbij trekt iedere wolk. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt. Mijn God, maak mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk en elk wel falen kan, schenk mij gena, opdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta. 我吃 De meesten van ons kennen dit nummer als een uh, voetbalsong. FC Liverpool, als ik me niet vergis. En natuurlijk Lee Towers. Maar het was al lang daarvoor een lied van hoop en troost... Uh, in die donkere dagen 40-45. En werd gezongen uh, in deze originele opname door Judy Garland. Er waren ook veel Nederlandse liedjes uh, in deze jaren... Liedjes die uitkeken naar de tijd. dat we weer vrij zouden zijn. en dat uh, de stad weer gezellig zou zijn. Nou, we zitten nu in de coronacrisis. ook vaak met uitgestorven plekken en pleinen. al wordt het hier en daar toch wel weer wat drukker. We gaan dan ook luisteren naar zo'n opname uit die tijd. van Willy Walde. met het beroemde lied. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan.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 dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal. Zo warm in arm, jij en ik, naar alle want als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Alsof het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaam. Als Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan dan gaan we kijken naar het sprookje die we schaam. find time drinking rum and Coca-Cola go down point Kumana. both mother and daughter working for the Yankee dollar oh, it, it. since the Yankee come to Trinidad they got the young girls all going mad young girls say they treat them nice trinidad like paradise drinking rum and coca-cola go down point kumana both mother and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 a native swan when she heard their bingle croon drinking rum and En u herkende natuurlijk de stemmen van de Andrew Sisters. Het is half elf en dat betekent dat aan de andere kant van de lijn Jelmer is met het laatste nieuws. Goedemorgen, Jelmer. Goedemorgen, hallo. Hi, wat heb je voor ons uh, vandaag aan nieuwtjes? Ja, ik heb best wel wat dingen, dus ik zal maar meteen beginnen met het eerste. Uh, een auto met twee inzittenden is zondagmiddag rond drie uur over de kop geslagen op de zeeweg in Overveen. Uh, de bestuurder reed richting Zandvoort toen hij de controle over het voertuig verloor. De twee inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is tijdelijk afgesloten geweest Een Berger heeft het voertuig weggesleept. Zondag, uh, zondagochtend vond ook al een ongeluk op de zeeweg plaats. Toen kwamen twee wielrenners frontaal met elkaar in botsing. Eén van hen raakte toen zwaar gewond. Dan het volgende. De hulpdiensten hebben zondagmiddag gezocht naar een vermiste surfer bij het verand van Zandvoort. Rond half drie in de middag was het meisje afgedreven, waarna de hulpdiensten zijn ingeschakeld. Politie, KNRM en de reddingsbrigade hebben direct volop gezocht. De KNRM en de reddingsbrigade zochten op het water, terwijl de kustwacht vanuit de lucht meezocht. Na ongeveer een half uur kwam het bericht dat het meisje gelukkig in veiligheid was aangetroffen op het strand. Hierna kon de actie worden afgeschaald en konden de hulpdiensten retour. Dan het volgende. Hardlopen voor Kika kan altijd en overal. Dat bewezen eh, zeker 2100 deelnemers eh, zondag tijdens de run voor Kika at home. Zij liepen vanuit hun eigen huis een zelfverkozen route en afstand. In totaal renden de deelnemers zeker 18.500 Kika-kilometer bij elkaar. Een prachtige sportieve dag voor Kika, zegt de organisatie in een persbericht. Het was voor het eerst dat er voor Kika vanuit huis werd gelopen. Samenhorigheid, verbinding en sportiviteit staan net als bij de reguliere editie Centraal. De organisatie is dan ook blij met het aantal inschrijvingen, de gelopen kilometers en natuurlijk de enthousiaste reacties van de deelnemers. Dan nog, uh, ook deze week gaat het programma ZFM Oud-Zandvoort in de herhaling. Dagelijks om 12 uur kunt u luisteren naar een uitzending hiervan. Met onder meer de onderwerpen uh, die aan bod komen zijn, bijvoorbeeld straks om 12 uur, uh, een dubbele aflevering van ZFM Oud-Zandvoort over de evacuatie van Zandvoort. Met Klaas Koper, Maarten Keur en Floor Bluis. En morgen uh, spreekt Wouter Keur over de periode in Zandvoort na de Tweede Wereldoorlog. Dat is tussen 12 en 1. En donderdag bijvoorbeeld uh, zit Engels-Schottenlo uh, over de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. In en rondom Zandvoort. En daar vertelt hij dan over. En dan is er bijvoorbeeld ook op vrijdag Paul Eldering die over de veiligheids. Veiligheidskeuring op het circuit praat. En zaterdag vertelt Rob Petersen over de Nederlandse Grand Prix coureurs. Uh, het volledige programma is te zien op Text TV, kanaal 40 van Zikko. En de uitzendingen zijn uh, dus dagelijks vanaf 12 uur een uur... of zelfs vandaag een dubbele aflevering te beluisteren. Uh, gewoon uh, Zoals u dat nu ook al doet. Uh, dan nog uh, de programmering van ZFM tijdens 4 en 5 mei. Om 4 mei niet zonder Zandvoortse herdenkingen voorbij te laten gaan, heeft ZFM een speciaal tv-programma geproduceerd met films en interviews. Het programma zal, van, uh, zal vanavond om 6 uur worden uitgezonden. Het tv-programma zal starten met een gesprek met Rabijn Spiro. Ook spreekt hij het gebed uit dat al jaren onderdeel is van de herdenking. En morgen wordt om 10 uur s ochtends een kort uh, tv-programma gepresenteerd met de burgemeester Molenburg en Zandvoortse uh, veteranen. Dit wordt gevolgd door een radiothemaprogramma van uh, jouzelf. Ja, met uh, Engels, Amerikaanse en Nederlandse muziek. Uh, wat ga je eigenlijk doen met die uitzending? Was ik benieuwd. Ja, nou, uh, net zoals vandaag heb ik weer een hoop uh, muziek ook morgen opgelijnd uh, uit uh, de jaren 40, zeg maar, uh, al de... Uh, big bands waar uh, veel mensen op straten en pleinen op dansten hier uh, na de bevrijding. Was natuurlijk Amerikaanse ja. muziek waanzinnig populair. En uh, daar ga ik uh, ruim aandacht aan besteden. Oké, okay, nou leuk. Uh, dan nog het laatste. Zoals ieder jaar wordt tijdens de nationale doodendenking... Uh, anderhalve minuut voor acht uur het signaal tap toe geblazen. Gevolgd door uh, de twee minuten stilte om acht uur. Ja, het Nationaal Comité roept alle blazers van Nederland op... ...het dat mee te spelen vanuit huis. Na de minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen dan ook uit om uh, vanuit huis mee te zingen. Dus uh, het wordt een bijzondere editie dit jaar... ...want alleen uh, de koning staat dan uh, op de dam zonder al die mensen. Nou, we gaan dat zeker allemaal meemaken, ja. Jelmer. Dat was hem? Ja, dat was hem. Nou... Interessant en uh, mooie items had je bij elkaar gezocht. We spreken elkaar morgen weer. Uh, ja, ik ben, morgen ben ik er niet. Woensdag weer. Oh, woensdag. Oké. Okay. <laughs> dan spreken ja. we elkaar woensdag weer. Ja? Oké. Okay. Ja, helemaal goed. Bye. Da. En dan heb ik klaarstaan na alle mededelingen van Jelmer. Weer zo'n nummer uit de Tweede Wereldoorlog. Dit keer door het Orkest Zonder Naam. En daar wordt gedroomd over uh, het volgende. Eens zal de Betuwe in bloei weerstaan. Eens zal de Betuwe in bloei weerstaan. Nog mooi. heel graag. we zullen herbouwen steen voor steen. We malen weer droog land al onder water staat. Traditie zegt dat Nederlands glorie nooit ten onder gaat. Eén zal de betuwe in bloei weerstaan en groeit op walgen goud geel graan onbekende Nederland waar benig een van hield, is door de grote wereldbrand, helaas ook deels vernield.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 Vrogeren weer goud, geel, graag, We zullen herbouwen steen voor steen. We malen weer droog vlam dat onder water staat. Traditie zegt dat Nederlands glorie nooit ten onder gaat. Zal de betuwe in bloei weerstaan En groeit op walgrun goudgeel graan Door de eeuwen heen hielden wij stand Bedwongen zelfs de zee Getrouwd de vies van het vaderland Naar de lage mentje en drie Eendrachtig gaan wij aan de slag Tevreden zijn wij pas, wanneer ons land weer worden mag. Zo mooi als Timmel was, eenzaam. Al... Dat onder water staat Traditie zegt dat Nederlands glorie nooit ten onder gaat Eens zal de betuwe in bloei weerstaan En groeit op walgen gauw zal de Betuwe in bloei weer staan. Ik vertelde net over Jetty Perl... die vanuit Londen Radio Oranje... Uh, het cabaret De Watergeus verzorgde... voor de luisteraars hier in Bezet Nederland. Trouwens, Jetty Perl, die uiteraard na de oorlog weer terugkwam naar Nederland... Uh, was ook de allereerste Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival in 1956, de eerste versie. Daar vertegenwoordigde zij Nederland. Maar hier gaan we luisteren naar een van de nummers uit het cabaret De Watergeus. En dat lied heet dan ook Het Lied van De Watergeus. De wereld die lekt, er behekst door het kwaad. De razernij van een barbaat. Die de vreugde verstond in zo'n menige staat. Maar in Holland krijgt hij dat niet klaar. Daar luisteren ze in sombere dagen naar. Een raad die baat. Ben je down in de put, zonder werken, zonder put. kom mee met ons en maak een tochtje met de watergeus. Op te wekken, moed te scheppen, is de leus, oh zo. Wij varen rustig met ons schipje recht door zee, kom vaar mee. Strijd met frisheid voor het wel en wee van Nederland en ons aller onafhankelijkheid. Elke week een stapje nader tot een tijd waarop wij van de vijand zijn bevrijd. En lijkt het nieuws soms wat benard. Nooit zien wij te zwaar denken, maar na regen komt altijd zonneschijn. En na deze donkere tijd van willekeur, van schande en terreur, zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn. Wij zijn trots en volmoed, want het volk van Nederland houdt ze goed. De kleine Holland weer zich dapper als een reus. Is oranje blijft oranje, is de leus van u, van mij en van de watergeus. Deze donkere tijd van willekeur, van schande en terreur, zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn. Wij zijn trots en moed, want het volk van Nederland houdt zo goed. Het kleine Holland weer zo dapper als een reus. Het is oranje, blijft oranje, is de leus. Van u, van mij en van de watergeus. hoorden het orkest van Duke Ellington met de all-time classic Take the A-Train. Een opname ook uit de 40e jaren. En dat nummer wereldberoemd geworden door de, deze compositie van componist Billy Strayhorn. Gisteren draaide ik nog uh, een totaal ander nummer voor hem. The Ballad for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters. Dat nummer met die merkwaardige titel. Maar hier dus Take the A-Train. Ik heb klaarstaan een zeer populair orkest in die tijd. Het Ramblers Dansorkest met het nummer Dag Schattenboutje.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 En dat waren de Ramblers. Een andere zeer populaire artiest uh, uit die tijd was uh, Lou, uh, Lou Bendy. En hij zingt het bekende nummer... Louise zit niet op je nagels te bijten. Ba, wat is Louise... Louise was een leuke van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit punafuse, maar dat was geen bezwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat vond er moe een stap. En telkens als ze weer begon, riep, mama blijf toch af. Louise zit niet op je nagels te bijten, wat, wat vies, Louise.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 Ha, zij heeft trots die mosterdkeuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd af, nog niet zo fijn. Alsof er kleine vingertjes van vleeskroketjes zijn. Lovie, ze zit niet op je nagel te bijten. Wat, wat vies, Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wat, wat vies, Hou oh, met dat bijten nog oh, anders. Lollies, lieve pop, Louise zit niet op je nagels te bijten. Pap, Louise, Louise. Louise kreeg verkeering met een leuke jonge man. Daar nagelt je zijn nagels rood, je merkt er niets meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet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 Ze zit op je Dat was Lou Bendy. In deze donkere dagen uh, was de muziek die uit Amerika overkwam ontzettend populair. En uh, een van de Topartiesten uit die tijd en tot en met de jaren 50 bleef ze ook reuze populair, was Doris Day. En we gaan luisteren naar een nummer van haar, I Got The Sun In The Morning. Een populaire groep tijdens de veertige jaren was ook het Miller sextet onder leiding van Ab de Molenaar. Vandaar de naam de Millers. Zangeres Sunny Day en het Miller sextet gaan nu voor u spelen liedje Liefde in ritme. <tied>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 Maar... ik weet niet wat ik met je moet beginnen. Ik heb zo'n eigenlijke gevoel van binnen. Ik loop de hele dag maar te verzinnen. Ik hou zo veel van jou. Ik weet alleen niet hoe ik jou moet vragen. En ook niet of ik daarin wel slaag. Ik weet ook niet of ik jou zal verhaal. Maar ik hou zo de Als ik jou voorbij zie, laat ik zelf met eten staan. Ik weet niet wat ik met jou moet beginnen. Ik heb een nagelukkig voet van Ik loop de hele dag maar te verzinnen. Ik hou zoveel van jou. En Sanidee brengt ons bij de klok van. 11 uur. We gaan zo luisteren naar de nieuwsberichten en daarna tref ik u graag weer aan. En ik voel me niet lekker, mijn hart wordt als een wekker Als ik jou voor vissie ga, laat, laat, laat, ik zal me niet ontstaan. Ik weet niet wat ik met je moet beginnen.